7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Utrecht wil referendum over samenvoeging provincies. Zuid-Korea vreest nieuwe kernproef door Noord-Korea. En 200 nieuwe schademeldingen bij NAM door aardschokken.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 Maduro las de brief voor bij een bijeenkomst tijdens de jaarlijkse herdenking van een mislukte coup van Chavez in 1992. Chavez was voor het eerst afwezig tijdens de jaarlijkse viering. De Britse zanger Rack Presley van de band The Trox is gisteren overleden. Hij leed al geruime tijd aan kanker. Presley is vooral bekend van het nummer Wild Thing. En een grote hit was in de jaren 60. Ondanks dat grote succes haalden de Trox pas met de opvolger With a Girl Like You de hoogste notering in de hitlijsten.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 Het weer eerst flinke buien met mogelijk onweer natte sneeuw. Daarna meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 5 graden vandaag. Vanavond neemt de bewolking toe en tegen middernacht volgt vanuit het westen sneeuw. ANUB, ah, verkeersinformatie. Ondanks enkele winterse bui is het nog een normale ochtendspits. Een paar bijzonderheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd... bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar staat 3 kilometer Fiede, er is één rijstrook dicht. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Voor knooppunt Zaandam, 9 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolterplein, 5 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Onrust op de westelijke Jordaanover. Het Israëlische leger heeft vijf jonge Palestijnen doodgeschoten. Hij hoorde vanuit zijn huis dat er met scherp werd geschoten. En die jonge slachtoffers waren alle ongewapend. Zo dadelijk meer erover. We nemen u eerst mee naar Utrecht. Want inwoners van die provincie kunnen volgend jaar stemmen... of ze Utrechter willen blijven. Als het aan het kabinet ligt, worden Noord-Holland, Flevoland... en Utrecht samengevoegd tot één provincie. Maar de meerderheid in de provinciale staten van Utrecht... stemde gisteravond in met een referendum. En dat moet dan volgend jaar maart worden gehouden... tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De motie werd ingediend door de PVV... en de fractievoorzitter van die partij in Utrecht is René Derksen. Meneer Derksen, goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat dat u ook tegen de fusieplannen bent? <laughs> nou, Waarom we zitten eigenlijk, zit, ja, zit eigenlijk te wachten op de echte plannen. Want, oh, uh... u, u weet nog niet wat de bedoeling is? Nou, natuurlijk we weten we wel wat de bedoeling is, maar dat is natuurlijk niet echt een goed omlijnd plan. Er is geen onderbouwing. En dat is denk ik ook voor andere partijen reden geweest om met ons mee te stemmen om een referendum te houden in maart 2014. Wat gaat u dan doen met de uitkomst van het referendum? Nou ja, het moet een raadgevend referendum zijn, want uiteindelijk gaat de minister er nog steeds over, over uh -huh. dit dossier. Uh, dus als het ons ligt, gaat de minister luisteren naar de uitslag van het referendum. En ik hoop dat, uh, uh, dat hij zich ja, dan ook aan, uh, aan de mening van de burgers zal houden. Okay, ja. Maar dat zullen we moeten zien. Uh, is dat, legt u dat wel goed uit aan uh, de bewoners van de provincie? Want uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen denken nu dat ze inspraak hebben. Dat is niet het geval, hè? Nou, ze hebben in ieder geval een stem. En dat is al veel meer dan dat ze hadden. Dus daar zijn wij erg blij mee. Het is dus voor het eerst in de historie van de, van de provincie. En die is al een paar dagen oud dat er een referendum wordt gevraagd naar de mening, direct naar de mening van de burger wordt gevraagd. Dus wij zijn heel erg blij ik mee. dacht maar goed, die mening kan ook genegeerd worden, dat wil ik maar zeggen. Ja, nee, als, als de minister er niks mee wil doen, dan mag hij met, met de hoed in de hand naar de burgers toe en zeggen... ik heb geen interesse in jullie mening en we zullen zien of hij dat kan doen. Hm. Maar als u nog niet weet of u achter die plannen staat, omdat het u nog niet helemaal duidelijk is... dan weten de Utrechtenaren dat natuurlijk ook nog niet. Nee, maar hij wil het plan nu uh, doordrukken. Uh, en ik heb uh, gisteren ook gezegd dat ik uh, er de voorkeur aan had gehad, dat er een uitgewerkt plan uh, zou zijn geweest dat de burger daarover had kunnen oordelen. Maar als de, uh, ja, als de minister doorgaat met zijn plannen zonder, zonder de onderbouwing en zonder de contouren echt aan te geven waar, wat hij nou precies wil. Maar komt dat niet dan nog, dan, die onderbouwing? Nou ja, dat, uh, dat hoop ik. Hij komt uh, vanavond uh, uh, komt hij bij ons uh, in de provincie uh, uh, een consultatie hieronder houden. Dat is natuurlijk wel eigenaardig als je dat plan nog niet echt op tafel hebt... als er nog geen totale visie op het openbaar bestuur in Nederland is. Maar het is dus toch dat... juist goed dat daar overleg plaatsvindt? Want ik kan mij voorstellen dat als Plasterk dat niet had gedaan... dat ik u ook aan de lijn had gehad en dat u had gezegd... ja, we worden niet gehoord. En nou wordt hij gehoord, dan is het ook nog niet goed. Ja, maar hij moet niet alleen de burger horen... maar moet ook uh, de, de politiek horen op basis van plannen die hij heeft. Ja, of, en... of hij komt tot die plannen, uh, kan ik mij ook zo voorstellen... na overleg met u. Zo, zo gaat het toch meestal? Nee, zo gaat het niet. Je komt eerst met een plan, dan ga je horen wat, uh, wat, uh, wat de politiek ervan vindt. Uh, dus hij doet het andersom. Hij gaat nu eerst horen en dan komt hij later met een visie. En dat vindt u niet dat... fijn? U vindt het niet fijn dat, dat, dat u ook gevraagd wordt uh, naar hoe het... u het ziet? Ja, we vinden het heel fijn uh, dat hij uh, komt horen. Alleen dat zou moeten zijn op basis van een plan en dat plan is er niet. Um, dus het is de verkeerde volgorde. Ik denk, en dat is ook de reden dat de meerderheid uh, de weg heeft gekozen... die wij gisteren hebben ingeslagen voor wat betreft het referendum. Ja. Dus uh, prima dat hij komt te horen. Maar kom eerst met een plan en dan kan hij horen wat wij ervan vinden. Nu zegt de meerderheid en, en zelfs ook de partij uh, D66 bijvoorbeeld... die uh, niets met het referendum heeft uh, ingestemd, zegt... eigenlijk ook van het is niet helemaal de goede volgorde... want kom je eerst met een plan... Ja. En uh, ga dan horen wat, uh, wat de politiek ervan vindt. Is er wel een constructie, is er wel een plan denkbaar waarop u ja zou zeggen? Waarop u zegt van nou, dat is wel een goed idee. Nou ja, wij, zijn, wij zijn niet dogmatisch tegen welke opschaling dan ook. Wat wij wel altijd bij opschaling zeggen, laten de burger daar uiteindelijk over beslissen. En het is natuurlijk het beste om een plan voor te leggen uh, dat er is uh, aan de burger. Maar dat is het niet echt, dus dan maar dit uh, voorleggen aan de burger. Maar als de minister met goede argumenten komt om deze opschaling te verdedigen... dan zullen wij daar naar luisteren uiteindelijk de burger daar laten over oordelen. Ja, maar wat, wat zouden dan punten zijn waarvan u zegt... nou, daar der, ik zie daar absoluut voordelen, voor, voor, ook voor Utrecht? Nou ja, wij zijn natuurlijk een, een partij, zeker bij ons in de, in, in, in de provincie Utrecht... die kijkt naar de financiën. Ja. En er is geen enkele onderbouwing van de plannen die, uh, die de minister heeft. Hij roept dat het uh, uiteindelijk... Uh, 75 miljoen structureel lange termijn een bezuiniging op zal leveren. Nou, dat is niet onderbouwd, dat heeft hij uit de duim gezogen. Maar ik vraag, vraag eigenlijk naar wat, wat of u voordelen ziet, überhaupt aan, aan fusie. Nou, ik, heb het plan, ik heb het plan niet, dus uh, ik zou niet zo, op dit moment niet zo snel... Maar u heeft daar ook geen zien. zelfstandige gedachten over, begrijp ik, meneer Dirksen? Wij zouden graag zien dat de provincies slanker zouden worden. Dat niet elke, okay. pro, niet elke provincie zijn eigen actieve tijd nog eens een keer zou uh, kunnen ontwikkelen. En dat is... Binnen de kaders die de overheid nu heeft wel uh, mogelijk. Mm -hmm. Dus wij zouden het goed vinden als het Rijk zou zeggen... joh, dit zijn echt je kerntaken en doe niet meer dan dat. Dat zou een heleboel uh, kosten, maar ook een heleboel bestuurlijke drukte schelen. Dus dat zijn een van de plannen die wij wat uh, voor wat betreft de provincies hebben. Kijk eens aan. René Deksen, dank dat u ons even toelichting wilde geven. Graag gedaan. Fractievoorzitter van de PVV in Utrecht. Bijna kwart over zeven. Afgelopen weken heeft het Israëlische leger vijf jonge Palestijnen doodgeschoten... op de westelijke Jordaanhoever. Alle vijf waren ze ongewapend en een van hen was een vrouw. Correspondent Monique van Hoogstraten was erbij... toen dorpsgenoten van een van de slachtoffers een getuigenverklaring wilden afleggen... bij de Israëlische militaire politie. Hallo. Hallo. We zijn in je minuten. Over een kwartiertje zijn we er. Echt. We echt, echt really, really sorry. Sorry dat we u al zo lang laten wachten, zegt een medewerkster van de Israëlische militaire politie. Oké, okay. okay, Iyad Haddad hoort het kalm aan. Zo gaat het vaak. Te weinig interesse, denkt hij. Ze zijn niet genoeg voor de investigatie. Iyad werkt bij de Israëlische organisatie... die mensenrechten schendingen in de bezette gebieden aanklaagt. Vandaag is hij met drie Palestijnen uit het dorpje Boedroes naar deze Israëlische politiepost gekomen. Ze gaan hun getuigenis afleggen... over de dood van hun dorpsgenoot Samir Awad. Abu Nasser, hij hoorde vanuit zijn huis dat er met scherp werd geschoten... en rende de heuvel af... Jaber, hij zag Samir bloedend liggen met een paar soldaten om hem heen. En Kaiser, 13 jaar is die. Hij zag hoe zijn vriendje werd geraakt. Eerst in zijn been, toen terwijl hij terug naar het dorp probeerde te rennen. In zijn rug en in zijn hoofd. Hallo. Boedroes ligt precies op de grens van Israël en het bezette gebied. Dit is het dagelijkse geluid van het oefenterrein van het Israëlische leger... net aan de andere kant van het Hek. En dit, ook bijna dagelijks, het geluid van de dorpsjongens... die stenen gooien naar de militairen en dan beschoten worden met traangas. Niet een dagelijks tafereel. Samir, 17 jaar. Hij had net schoolexamen gedaan en liep de heuvel af naar het Hek. De poort stond open, ongebruikelijk, en hij, de durf al, liep erheen... Het is verboden om bij het hek te komen. Maar Samir was niet gewapend. De soldaten hadden hem kunnen arresteren. We betreuren dit soort incidenten, zegt het Israëlische leger. Maar het is onze taak de Israëlische bevolking te beschermen. En we doen intern onderzoek naar deze incidenten. Maar bronnen binnen het leger zeggen dat er bezorgdheid is... over soldaten die te makkelijk schieten. Bezorgdheid uit welbegrepen eigenbelang, overigens. Elke gedode Palestijn creëert nieuwe woede, meer onrust. En het Israëlische beleid is er juist op gericht... de Westelijke Jordaan over zo kalm mogelijk te houden. Hallo. Weer is een uur verstreken, de onderzoeker is er nog niet. Mijn beeld van Israëlische soldaten is wel veranderd, zegt Kaiser. Het zijn slechte mensen, bereid om zomaar iemand te doden. What? Nogmaals telefoon. De tolk is al naar huis. Laten we het verplaatsen naar een andere dag... stelt de medewerker van de Israëlische politie voor. Vijf uur wachten. Abdul Nasser, Jaber en Kaiser gaan terug naar huis. Volgende keer misschien beter. Portage vanaf de westelijke Jordaanhoever van onze correspondent Monique van Hoogstraat. En zo dadelijk jarenlang is ontkend dat ze bestaan zwarte gevangenissen. Nu blijkt dat ze er wel degelijk zijn in China. Vooral dissidenten worden daar vastgehouden. Straks Marieke de Vries. Eerst Wijnand staan met de verkeersinformatie. Jij verwachten wat, nou misschien extra vollopen van de wegen vanwege de regen. Hoe is dat? Ja, winterse buien, vooral nog in het midden- en oosten van het land. Nou, op dit moment toch nog een vrij normale ochtendspits. Behalve op de A1, want daar is een ongeluk gebeurd. Van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat voorknopend watergaas meer, 9 kilometer stil. En er is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marno Remmers die is in Meerkerk vanochtend. En heeft het over de test, de niveau-test voor de kinderen. Marno, hoeveel kinderen gaan hem doen? Ga Ik eens eventjes vragen aan de juf... Maar van Herwijnen, want die komt net binnen, groep 8... ze heeft ook al die briefjes klaargelegd voor de, voor de, voor de kinderen. Uh, hoeveel zijn het er, die niveautest, die aangepaste? 14 kinderen. Van de? 22. Dus dat zit hem rond de helft? Ja, iets meer. Ja. En is die echt anders? Hebt u al, want de doos staat op tafel... met alle opgaven, boekjes en een aantal cd roms erin. Dat is voor de leerlingen die wat dyslectisch zijn... die krijgen de vragen voorgelezen, zo gaat dat tegenwoordig. Ja. Nou, dus het verschil zit hem in de vraagstelling. Dat het net wat makkelijkere woorden gebruikt worden. En voor de rest zitten er heel veel dezelfde opgave ook tussen. Wat is het vandaag? Uh, want je hebt... Hoeveel uur duurt het? Um, ongeveer drie keer veertig minuten. Ja. En we hebben taal en dan rekenen en weer taal. Ja, en dit is dan de eerste dag. En morgen en overmorgen natuurlijk ook nog. En spannend op school? Ja, ja de kinderen vinden het toch altijd heel erg spannend. En die... Uh... Ja, gisteren waren ze er wel een beetje druk van. Maar dat mag ook. ja. Uh, omdat sommige kinderen niet zo goed tegen die drukte kunnen... zie ik zelfs één tafeltje, daar staat een soort schot omheen, hè? Ja, zodat hij zich beter kan concentreren... en niet afgeleid wordt door alles wat er om hem heen gebeurt. En, en achter mij, daar ligt een, een soort koptelefoon zonder snoer eraan. Dat is zo'n geluidsdemper die ze in de bouw ook wel op hebben. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar zij gaat hem niet gebruiken... omdat zij het uh, luistert via de Daisy-speler. Oké, okay, maar anders zet ze zo'n ding op? Ja, die heeft ze vaak op in de klas. Omdat het anders te, te druk is? Ja. Ja, het wordt echt heel persoonlijk aandacht. En, en ik heb de briefjes al voorgelezen. Hè. Hier bijvoorbeeld ook aan elke potlood wat op klaar ligt op tafel... heeft, uh, heeft Mara een briefje gemaakt. Nefise, je kan het vertrouwen op jezelf, werk rustig en denk goed na. Ze willen weten wat jij kunt, niet wat je geleerd hebt. Hele persoonlijke nood. Ja, absoluut. Voor alle kinderen iets anders. Ook om een beetje de spanning eraf te halen? Ja, dat zeker. En het vertrouwen in hunzelf goed te hebben. Koos van der Horst is de directeur van de Tijl-Uilenspiegel in Vianen. Er zijn ook uh, scholen die vinden die niveau-toets uh, stigmatiserend... dat vinden ze maar geen goed idee. Maar je wil weten wat een kind uh, kan en weet. En daar gaat het om. En als je het op de juiste manier weet te vragen... dan uh, kunnen ook deze kinderen uh, recht doen aan hun kennis. Ja, want u bent om het eens erbij te pakken een zwarte school. We zijn... Zo heet dat dan, hè? Zo heet dat hier, ja, een zwarte school... En dat wil niet zeggen dat het niveau van de kinderen anders is... dan op uh, een witte school. Maar wel dat ze wat meer moeite hebben soms met de taal, bijvoorbeeld. Ja, dat wat uh, kinderen van, uh, op een witte school van huis uit meekrijgen... en waar thuis ook mee gesproken wordt... dat hebben kinderen van uh, een zwarte school wat minder. Dus vandaar een andere vraagstelling... maar wel heel duidelijk dezelfde soort vraag. En uh, wordt nou die CITO-uitslag ook, wordt dat ook uh, heel erg bepalend... voor wat, waar, welke school ze dan naartoe gaan later? Uh, in sommige gebieden van Nederland wel. Gelukkig hebben wij hier in Vianen uh, toch nog wel de mogelijkheid... om de schoolloopbaan van het kind duidelijk te maken... aan het voortgezet onderwijs en dat daar ook naar gekeken wordt. En Mara, zijn er ook veel... zijn ze er nog, de, de pushende ouders? Ja, maar ik denk dat je dat altijd hebt en op elke school. Ja? Dat dat uh, niet gaat veranderen. Want het moet goed en er moet een HAVO-advies uitkomen? Ja, die blijven. Ik uh, denk dat dat echt uh, tot in de... Lengte van dagen zo zal zijn. Is dit altijd een leuke week voor de juf? Nou, ik ben vooral veel stil en aan het kijken naar de kinderen hoe het gaat. Dus ja. het, is, uh, het is wat rustig. <laughs> maar ze is wel extra vroeg op school. Nou, ze liggen hier voor mij klaar. Er waren er al een paar uitgelekt, schijnt. Onder de dvd's liggen alle boekjes klaar van de twee niveaus. Opgavenboekjes. Ik kan me de spanning nog heel goed erin. Het is er weer lang geleden. Ik was vooral goed in spreekbeurten, snapt u het? Ja, dat... Uh, vandaag de mama <lacht> heb ik de vader <lacht> mama vak van gemaakt, van dat lullen. Ja, <lacht> is toch nog iets ik. geworden dan. Ja. Ik zit er nou net niet in bij die citotoets. toets Een spreekbeurt uh, vandaag. Dus basisscholier 165.000, geloof ik, moet er aan, moeten eraan geloven. Ja, ah, valt best mee. Is leuk ook. gewoon. Ja hoor, <laughs> negen minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar China, want in Peking zijn vanochtend tien mensen veroordeeld... die illegaal mensen vasthielden in zogenaamde zwarte gevangenissen. En dat is opmerkelijk, want die gevangenissen die bestaan officieel niet. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, eerst maar even, wat zijn die uh, gevangenissen? Wat zijn dat voor gevangenissen? Ja, het zijn illegale gevangenissen, je zegt het bijna al... Hè, waarin mensen voor onbepaalde tijd kunnen worden opgesloten. En vaak gaat het daarbij om uh, mensen die met een petitie naar Peking komen... om te klagen over hun lagere overheden in hun provincies. Het is een groot land natuurlijk. En dat is nog een gebruik uit het oude China toen mensen ook uh, dat konden doen bij het keizerlijke hof. En de communisten hebben dat overgenomen. Maar die petitieaanbieders die verdwijnen dus soms ook in die zwarte gevangenissen. Ze krijgen dan geen advocaat, komen niet voor een rechter. En volgens mensenrechtenorganisaties zijn er tussen de tien en de vijftig zwarte gevangenissen operationeel op dit moment in Peking. Die zouden zich dan in staatshotels bevinden, in ziekenhuizen, in appartementencomplexen. Gewoon dus tussen de gewone mensen, maar wel 24 uur per dag bewaakt. De Chinese overheid heeft het bestaan van deze zwarte gevangenissen eigenlijk altijd ontkend. Ja, maar nu zijn er dus deze veroordelingen en blijft die ontkenning niet overeind? Nou ja, het is niet dat ze nu dus toegeven dat er per se zwarte gevangenissen zijn. In een persbericht van het staatspersbureau Xinhua... Wordt wel gezegd dat deze mensen werkzaam, werkzaam waren bij zwarte gevangenissen. Maar werd ook meteen gezegd dat het geen over overheidsfunctionarissen waren natuurlijk. Dus uh, de directe link tussen de overheid en deze mannen, die wordt wel meteen ontkend. Maar wordt wel gezegd dat ze werkten bij zwarte gevangenissen. En dat is toch wel een beweging die we niet eerder hebben gezien. Hmm. Oké, okay. um, kun je dat toch zien als een koerswijziging van de nieuwe leiders in China? Dat is, dat, dat is een iets te grote vraag, zoals een mensenrechtenadvocaat die ik net sprak en deze vraag ook voorlegde, ook al zei. Um, het is niet uh, iets wat de leiders van China zozeer nu aan het beïnvloeden zijn, als wel een beweging die iets langer al ingezet is, doordat er uh, al eerder mensen zijn opgepakt die dus uh, mensen uh, van de straat afhaalden die met die petities hun klachten aan het indienen waren. Uh, maar je kan het wel opmerkelijk noemen dat nu het staatspersbureau het er in ieder geval over heeft. En het lijkt dus wel zo dat er in ieder geval het een en ander aangepakt wordt nu. Of dat direct vanuit het leiderschap komt, dat is een tweede. Okay. Marieke de Vries vanuit Peking, dankjewel Marieke. Minister Ploumen voor ontwikkelingssamenwerking heeft gisteren in Kinshasa bij de regering van Congo aangedrongen op een betere bescherming van mensenrechtenactivisten. Omdat ze hun leven daar niet zeker zijn. Zo ontsnapte de arts Dennis Mukwege vorig jaar ten nauwe nood aan een aanslag... die een lijfwacht wel het leven kostte. De daders zijn nog steeds onbekend. Mukwege leidt een ziekenhuis voor vrouwen... die misbruikt zijn door militairen en rebellen. Gisteravond sprak minister Ploemen met Mukwege. Ik denk dat dat een groot probleem is. Want vandaag weet ik niet wie me echt who en wie is responsible of the verantwoordelijk voor de my my mijn God. Dus... So, ik ben nog steeds in een conditie waarin ik heel erg bang ben en wat kan gebeuren. Mevrouw Ploemer, u hebt hier zojuist in Bukavel gesproken met de dokter Mukwege. Hij is niet beschermd. Er uh, zijn aanslagen op hem gepleegd, hij heeft het land moeten ontvluchten, hij is nu weer terug. Kunt u iets voor hem doen?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 De Nefit Trendline, de nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie, ga naar nevit.nl of je Nevit dealer. Nevit houdt Nederland warm. Wist u dat kinderen MS kunnen krijgen? Ik niet. Jonge kinderen die zorgeloos moeten kunnen rennen en spelen...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 Utrecht wil volgend jaar een referendum over samenvoeging provincies... en opnieuw honderden schademeldingen door aardschokken in Groningen. Exact, half acht. Goedemorgen, ik ben door op Megens. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen volgend jaar stemmen... of ze Utrechter willen blijven als het aan het kabinet ligt... worden Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samengevoegd tot één provincie. Maar een meerderheid in provinciale staten van Utrecht... stemde gisteravond in met een referendum. Dat moet volgend jaar maart worden gehouden... tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.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 Wild Thing was een grote hit in de jaren 60. Maar pas met de opvolger with a girl like you haalden de Trox de hoogste notering in de hitlijsten. Reg Presley was 71 jaar. En na zeven dagen is er een einde gekomen aan de gijzeling van een vijfjarige jongen in Alabama in de Verenigde Staten. Het kind is in het ziekenhuis onderzocht, maar lijkt fysiek niets te mankeren. FBI-agenten bestormden de plaats waar de man het kind vasthield. Within the past 24 hours, negotiations deteriorated. Vorige week schoot de gijzelnemer een chauffeur van een schoolbus neer... en nam de jongen vervolgens mee naar een bunker in zijn achtertuin. Politie heeft de afgelopen dagen met de gijzelnemer onderhandeld. Een 65-jarige Vietnam-veteraan... die al eerder met justitie in aanraking is gekomen. De man die kwam bij de bevrijdingsactie om het leven. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 ANEB-verkeersinformatie. Ondanks enkele winterse buien is het nog een normale ochtendspits. Een paar bijzonderheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Heemskerk en Knaalpunt Rotterpolderplein 7 kilometer Fiede. Dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A28 Hogeveen richting Assen. Tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid 3 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten zo dadelijk over fraude en voetbal met Tom van Hek... en de hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. U leest daar al over op onze website, nos.nl. Maar eerst naar de SP, want de partij wil dat er een parlementair onderzoek komt... naar het debakel rond de SNS-bank. Tweede Kamerlid Arnold Merkies van de SP wil dat de Tweede Kamer... tot op de bodem uitzoekt wat er mis is gegaan. En dat onder het toezicht oog van de Nederlandse bank. Merkies, Merkies, goedemorgen. En dat wordt dan een derde parlementaire onderzoek naar misstanden in de financiële sector. We hebben er al uh, de wit gehad natuurlijk. We hebben het onderzoek naar uh, DSB gehad rond uh, een voorzitterschap van meneer Schelterma. Heeft het nog wel zin om er nog een aan toe te voegen? Ja, dat is weer een andere zaak. Dit is een uh, bank waar eigenlijk nog meer mis is gegaan dan uh, bij uh, vorige banken. Um, het is, uh, een premier zal niet zo gauw het woord mismanagement in de mond nemen. En dat uh, nam die vrijdag in de mond? En dat nam hij in de mond. Um, als er inderdaad sprake is van, uh, geweest van mismanagement, ja, hoe lang speelde dat al? En wat heeft de Nederlandse bank dan uh, daaraan gedaan? Ja, Want die um, ziet daarop toe. Ja, meneer Kees, neemt u ook de politiek uzelf onder de loep? Um, uiteraard kun je ook kijken naar de rol van de politiek. Maar um, ik wilde de focus wel leggen op, uh, op het toezicht... Uh, je, toezicht, uh, je zou zeggen, er moet wat zijn verbeterd ja. na, uh, in de loop der tijd. Ja, want dat het... hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Hè? De politiek geeft de Nederlandse bank de instrumenten, als het goed is. Ja, daarom. Daarom zeg ik van, uh, het zou goed zijn om dat ook te doen. Uh, maar het is natuurlijk zo, kijk, uh, in 2008 uh, viel Lehman Brothers. Uh, die, de kredietcrisis uh, speelt eigenlijk al uh, zelfs langer. Uh, we zouden na al die jaren toch wat moeten hebben geleerd. En als we dan nog steeds... Een bank kan omvallen en het is eigenlijk zelfs een relatief kleine bank vergeleken met die uh, drie andere. En dan toch nog zo'n enorme schade. Um, ja, dat alleen, alleen al vanwege het enorme bedrag wat er gemoeid is, zou je al uh, daar moeten denken. Mm. Nou, laat de Nederlandse bank ook weten dat zij wel degelijk eh, hebben gewaarschuwd voor bijvoorbeeld eh, de problemen met de interventiewet. De manier om te kunnen ingrijpen bij eh, banken. Maar niet als daar sprake is van een grote conglomeratie zoals SNS was. Eh, de bank heeft in 2011 daarvoor gewaarschuwd dat dat niet kon met die interventiewet toen. Daar is ook een brief over naar de Kamer gegaan. Er is nog een advocatenkantoor dat daarvoor heeft gewaarschuwd. Wat heeft de Kamer daarmee gedaan met die informatie? Ja, dat klopt. Maar um, dan moet ik toch even zeggen... van, uh, zij waarschuwen daarvoor. En uh, dat ging vooral vanwege de verwevenheid dat dat niet zou kunnen. Ja. Maar je had ook een stapje terug kunnen gaan en kunnen zeggen... had DNB er niet op kunnen toezien dat die verwevenheid minder was. Want ja, door die maar dat was mijn vraag, vraag niet, meneer Merkies. Wat heeft u, wat heeft de SP, wat hebben andere partijen gedaan... met de opmerkingen destijds van zowel een advocatenkantoor... als van de Nederlandse Bank? Nou, kijk, dat gaat om het geval dat... Um, je anders eerder had. Dus goed om daar naar te kijken. Ja. Om dat je anders eerder had kunnen ingrijpen. Precies. Uh, dat de Nederlandse bank dat alleen had kunnen doen. Ja, dus Want wat heeft u met meteen, die vragen gedaan? Uh, die opmerkingen? Ik, ik, ik zal daar, daar kijken, ik zat daar toen nog niet, maar ik zal daarin moeten kijken uh, wat, wat er door de Kamer mee is gedaan. Maar laten we wel weten, het is. Er is nog steeds wel een mogelijkheid om die interventiewet te gebruiken. Nee, dat begrijp ik. Maar als de Kamer ook niet zit op te letten tegelijkertijd... Ja. dan is er misschien nog wel meer mis uh, dan alleen maar het toezicht van de Nederlandse Bank, wou ik maar zeggen. Ja, maar laten we wel wezen. Uh, dit gaat dus om een uh, nieuwe wet. Wij zijn overigens heel kritisch geweest hoor, op, die, uh, op die interventiewet. Uh -huh. uh, alleen niet op dit punt, begrijp ik. Nou ja, de, ik, ik, ik, zal daar echt in, ik zal daar dan echt in moeten spitten inderdaad of dat zo is. Maar kijk, het gaat erom... De, de minister die heeft nog steeds wel de middelen dan, die heeft nog steeds wel de middelen. Alleen je moet meteen inderdaad naar dat middel grijpen. Maar ja, dat is wel het enige middel waar je aandeelhouders kunt uh, onteigenen. En meneer ik kies dan toch nog even over de Kamer, want uh, de Wit is natuurlijk met uh, zijn onderzoek gekomen. En de Wit met twee, met de lijst met aanbevelingen. Waarom maakt de Kamer daar geen haast mee om dat ook eens uit te gaan voeren, om dat eens te implementeren? Nou, dat zullen we uh, deze week of, of, of de week daarop, in ieder geval een van de twee komende weken, zullen we dat bespreken? Ja. Um, maar ja, weet je, het is natuurlijk wel zo dat uh, het denken niet stilstaat totdat de uitkomsten van uh, de commissie de witter zijn. Dus om nou te zeggen van uh, we moeten dat eerst weer afwachten. Je kunt je ook afvragen wat is er in godsnaam de afgelopen vijf, zes jaar gebeurd? of eigenlijk niet gebeurt dat dit nog steeds kan gebeuren. Dat we nog zo'n grote, zo grote kapitaalinjectie moeten doen. Goed, een parlementaire onderzoek dus. U wilt niet zo ver gaan dat u zegt dat moet ook gelijk maar een enquête worden? Nou, dat zou... Kijk, de commissie de Wit is ook begonnen als parlementair onderzoek. En dat kun je uiteraard, mocht dat nodig zijn, mocht men dat nodig vinden aan de hand van wat men vindt, dat uitbreiden tot een parlementaire enquête, dat zou kunnen. Arnold Mackies van de SP in de Tweede Kamer voor de SP ook. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 11 minuten over half acht. We gaan gelijk naar de sport. Nou ja, dat wat er dan mee te maken heeft, zei links Tom van het Goedemorgen. Goedemorgen. Het matchfixing-rapport wat ja. voor onrust heeft gezorgd gisteren. Het rapport van Europol. Opvallend is dat Nederland lijkt te blijven steken in de ontkenningsfase. Heb jij daar een verklaring voor? Nou ja, het moest een beetje denken aan het, toen die hele dopingzaak naar buiten kwam. Toen begonnen we ook te reageren van wat, wat raar dat al die buitenlanders dat doen. Hè. Dat zal bij ons toch niet gebeurd uh -huh. zijn. Nou, daar weten we inmiddels ook meer van. En hier lijkt dat ook wel een beetje... Die reactie en natuurlijk, dat rapport laat zien dat er wel in wat massalere vorm in andere landen, maar er worden vijf Nederlanders genoemd, er zijn een aantal overige wedstrijden en de reactie hier is inderdaad er eentje van: Nou ja, goed, wij hebben nog geen concrete aanwijzingen, het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou ook zomaar kunnen dat die vijf mensen in het buitenland actief zijn geweest. We hebben natuurlijk wel een onderzoekscommissie benoemd, maar twee universiteiten en een onderzoeksbureau met alle eh, of een eh, die dat samen gaan doen en heel veel mensen zeggen die daar echt verstand van hebben. Hebben. Nou, Dit is goed georganiseerde criminaliteit. Dat zijn ook de woorden van de commissie van gisteren. En daar is maar één passend antwoord op. Dat is de justitie inschakelen. En mij lijkt ook dat het enige antwoord. En al het andere uh, zal een beetje pappen nat houden zijn wat mij betreft. Goed, praten we zo dadelijk over door. Nu eerst nog even Vitesse, Tom, want uh, ja, Fred Rutte ja. zit al dan niet ziek thuis. Maar ja, gisteren las ik dat hij gewoon eind van de week er weer is. En de Telegraaf zei vanochtend weer dat er gerommel is in de ja. staf. Wat ja. is waar? Nou ja, het is allemaal heel onrustig. Uh, het begon met Rutte die gisteren zei, uh, uh, ik ben aan de beterende hand. Dinsdag of donderdag ben ik er weer. De directeur van Vitesse, de algemeen directeur, die zei, de rechterhand van Jordania overigens, die zei van, nou ja, hij gaat gewoon zijn karwei hier afmaken. Hij is door ons daarvoor aangesteld. Daar zitten natuurlijk ook wat belangen van financiën. Neem je ontslag, krijg je geen geld mee. Ontsla je iemand, moet je hem doorbetalen. Dus dat zou wel kunnen spelen. Inmiddels zou duidelijk zijn geworden dat Rutte en Stanley Menzo... helemaal niet goed met elkaar door de deur komen. Menzo die het moest waarnemen oh, yeah. afgelopen zondag. Daar zal ook uh, de club weigert daar wat mee te doen. Nou, kortom, uh, het verhaal gaat door. Het zou zomaar eens kunnen dat we gaan zien dat iedereen roept... we gaan professioneel verder met elkaar, dat de sfeer om te snijden is. Maar Fred Rutte gaat volgens mij gewoon op de bank zitten. Als dat een weekend tegen PSV met erbij en uh, ja maar het, het uh, ja het wordt leuk maar het blijft vooral heel erg leuk om te volgen en uh, elke dag een klein nieuw hoofdstukje dus uh, voorlopig wachten we eerst maar eens af of Gert Rutte vandaag op het trainingsveld verschijnt nou tot morgen, er maar Tom ja nou, dan is hij er Tom is er altijd we spreken straks verder over het fixen van voetbalwedstrijden. De manipulatie daar, Het geld verdienen eraan. En een omkoping. Blijf luisteren. Eerst de verkeersinformatie Wijnand Zwaan, Hoe is dat op de weg? Er nou, is een probleempje bijgekomen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat voor de Van Brien Noordbrug 7 kilometer file... door een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht. In een verder vrij normale ochtendspits... met nog wel één opvallende zaak op de A28 Hogeveen-Assen. Voor Assen-Zuid-8 door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de bekendmaking van Europol dat honderden voetbalwedstrijden... in Europa zijn verkocht, leidt tot veel internationale reacties. Volgens de onderzoeksorganisatie is in Turkije, Duitsland... en Zwitserland het meest gefraudeerd met wedstrijden. Voorzitter van de Zwitserse Voetbalbond is sceptisch. Hij wil eerst wel eens wat meer bewijs zien. Ik ben immer zeer sceptisch bij zo'n bericht, want ik niet weet, wat stimmt, wat stemt niet. Het zou natuurlijk iets wat zeer schadelijk was voor de voetbal, Ik zal het even vertellen. Als de berichten kloppen, dan is dat zeer schadelijk voor het voetbal en dat zou ik zeer betreuren, aldus de Zwisser. In Duitsland zijn 70 duels verdacht door Europol. Teammanager Oliver Bierhoff van het Duitse elftal vindt het onderzoek beangstigend als het klopt. Voor ons zit het Länderspiel, daarop concentreren we ons. Maar als die zahl echt ware, was het natuurlijk beängstigend. Niet geheel verrassend, spant Turkije de kroon met bijna 80 verdachte wedstrijden. Dirk Kuijts speelt sinds vorig jaar in de Turkse competitie bij Venerbatje. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. En als ik eraan denk, dan, dan, draait, dan draait mijn maag om.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 Ja. Sportjournalist Jan Hauspie van de Vlaamse VRT heeft zich jarenlang verdiept in voetbalfraude. En hij vraagt zich af waarom Europol niet met concreter bewijs naar buiten komt. Ze communiceren dat ze een aantal wedstrijden uh, verdacht hebben bevonden, dat er een netwerk vanuit Singapore op werkt, uh, maar concreter dan dat worden ze niet. En uh, in tegendeel, ze maken zelfs bekend ook nog dat uh, het onderzoek nog gaande is, dat de bewijslast nog moet worden verder verzameld. En daarom is het een beetje gek, denk ik, om hiermee naar buiten te komen, omdat het alleen maar uh, speculaties voedt. Ik krijg ook vandaag voortdurend de vraag of België erbij betrokken is. Um, dat weten we niet. Ze hebben daar geen enkele uitspraak over gedaan. Dus vind ik het een beetje jammer dat ze met zulke vage informatie naar buiten komen. Het voedt speculaties, niet gezond, denk ik. We erover door met de hoofdredacteur van het Voetbalblad 11, Jan Hermen de Bruin. Goedemorgen, meneer Bruin. Goedemorgen. Ja, vindt u het ook zo bevreemdend dat er uh, geen bewijzen nog zijn geleverd door Europol? Zijn ze te weinig concreet? Nou, het was gisteren inderdaad een wat merkwaardige persconferentie... met eh, inderdaad weinig concrete dingen, wel wat cijfers. Ook dat het topje van de ijsberg zou zijn aan de ene kant. Aan de andere kant wordt het ook niet gekwantificeerd. Hè. Gaat het om wedstrijden in hoogste afdeling? Ja, genoemd werden twee Champions League wedstrijden. Ik, ik neem aan dat het om kwalificatiewedstrijden gaat. Laat ik maar zeggen, tussen de kampioen van Malta en de kampioen van Cyprus... zo'n wedstrijd zou dat dan wel geweest zijn. Maar of het om amateurwedstrijden gaat of om, om, om, om, om jeugdwedstrijden... het wordt totaal niet genoemd wat in zijn totaliteit. Ja, als, omdat het voetbal natuurlijk ontzettend breed is... met zeg maar 100.000 wedstrijden per weekend. Als je dat daar tegenaf zet, dan, dan praat je juist over een heel klein aantal. Dus het is een beetje een merkwaardige persconferentie geweest. Mm, eh, wat we weten is dat bijvoorbeeld Turkije, Duitsland en Zwitserland... Eh, hoog scoren in het onderzoek. Um, maar goed, we horen ook bijvoorbeeld uh, Eurojust zeggen dat ja, als ze gaan zoeken bijvoorbeeld in Nederland, dat ze ook heus wel zaken zullen vinden. Zit het dan daarin, dat waar je zoekt, daar vind je? Nou, voor een deel. Ik denk dat het wat, wat meespeelt is dat wij spelers het minste verdienen. Dat je daar het makkelijkste kan doen. Mm -hmm. He, nu wordt een heel klein beetje gedaan alsof het uh, helemaal nieuw is. Een, een jaar of dertig geleden had ik regelmatig contact met mijn met internationale wer met, uh, werk met mensen uit Azië. En die uh, hadden het bijvoorbeeld bijvoorbeeld altijd dat wedstrijden uit de Oostenrijkse tweede divisie omgekocht werden. Daar werden ze helemaal gek van. Toen werd er ook heel anders gegokt dan nu. Hè. Toen was het echt uh, uh, in, in, in Aziatische cafés en restaurants en, en, en horecagelegenheden... daar werden honderdduizenden euro's gezet op voetbalwedstrijden in Europa. Tegenwoordig is het allemaal veel makkelijker te volgen... omdat het allemaal via internet gaat. Uh, maar het, het, het, het, het feit dat uh, lagere wedstrijden waar spelers heel weinig verdienen... dat je die makkelijk zou kunnen manipuleren, dat is natuurlijk uh, duidelijk... Hè. Ik, het zou me ongelooflijk verbazen, sterker nog, dat is gewoon onmogelijk... dat je dadelijk gaat horen dat een wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United uh, verkocht werd. Om een wedstrijd te kopen is al meer geld nodig... Uh, dan wat een speler daar in een, een dag of drie, vier verdiende. Dus die lenen zich daar helemaal niet voor. Maar in, in, in, in een competitie waar spelers van een paar honderd euro uh, spelen... Ja, daar zou het makkelijk kunnen voorkomen. Ja, maar meneer De Bruin, de, toch, Duitsland is uh, geen bananenrepubliek. Als het nee. gaat om voetbal, daar verdienen mensen goed. Daar verdienen scheidsrechters ook de, de, ja. de aandacht die ze, die ze verdienen... Zijn zijn daar al jaren mee bezig, die, die officie van justitie, justitie Althaus... Uh, nee, maar Althaus, ik zou ook niet dat het, dat het totaal niet gebeurt. En die vindt dus. Dus ja, nee, het, geeft het, dat het, niet het, aan dat als je hier beter zou zoeken... dat je het hier ook meer zou vinden. Nou ja, daar heb ik een, een, een aardig voorbeeld van. Een jaar of zes geleden werden wij bij Elf op de redactie benaderd... door, door uh, ouders van spelers uit een betaald voetbalwedstrijd... die hadden verklaard dat, uh, dat ze dachten dat er wat mis was met een wedstrijd. Dat heb ik uh, omdat we daar geen ander bewijs voor hadden heb ik aangekaart bij de club. Uh, dan ben je meteen als, als, als medium de gebeten hond, hè, want jij doet iets uh, brengt iets naar buiten zonder bewijzen daarvoor te hebben. Ik had toen ook in dat gesprek gezegd, ik heb geen bewijs, maar ik wil jullie daarvoor waarschuwen. Uiteindelijk is er toch bij mij een, een, een rechercheur op bezoek geweest op een ochtend. Nou, Die is denk ik tien minuten binnen geweest, heeft een lekkere kop koffie gedronken, heeft vijf Obligate vragen gesteld en die is toen weer weggegaan. Dat was heel erg duidelijk, maakte het, dat het in Nederland totaal geen prioriteit heeft. We hebben altijd gedacht, en dat merk je ook uit de redacties uh, nu nog wel een beetje om je heen, van uh, in Nederland gebeurt dat niet. Uh, zoals we dat vaak bij heel veel dingen, denk ik. Ik denk dat we dat tot een aantal jaar geleden ook wel gedacht hebben... over financiële fraude en zo, dat dat bij andere landen zit. Uh, in, in Nederland is het probleem in ieder geval tot, uh, tot voor heel kort... nooit serieus genomen. Nee, en, en nemen we het eigenlijk nu wel serieus, uh, want de ministerie... Minister Van Sport gaat nu, uh, of heeft opdracht gegeven, minister Schippers, tot een onderzoek naar matchfixing. Nou ja, uh, voetballers die, of voetballers, journalisten die er al lang mee bezig zijn, onder andere iemand van Duren van de Voetbal International. Die zegt daarover: ja, uh, ik kan haar zo de dossiers geven. Uh, we hebben al een hele lijst. Dit, is, dit, dit, dit gaat niet, ons niet verder helpen. Daar zou juist minister van Justitie onderzoek moeten doen. Neemt Nederland het wel serieus? Nou, kijk, het gaat op de, uh, op de bekende Nederlandse wijze weg ga je natuurlijk altijd eerst onderzoekcommissies ergens tegenaan... voordat we een stapje verder, verder komen. En vooral komt Nederland pas in beweging op het moment dat er een incident is. Dus ik denk dat, dat uh, op, totdat er... en dat zal dan wel vanuit deze internationale organisatie moeten komen... totdat er een concreet wedstrijd genoemd wordt... blijven wij altijd een beetje rommel in de marge. Hm. Hoe ver gaat het? W wat... Weet u van dat matchfixing? Wat, wat gebeurt er nou ja, rond zo'n wedstrijd? En dat, dat is wel een een van de koppen van de kranten was, geloof ik. He, van, en weer duikt de keeper eroverheen. Een van de grappige en, en ook ontzettend moeilijk aantoonbare dingen is dat je op ja. alles kan wedden. Ik heb een keer een wedstrijd gezien waarbij in de eerste 10 minuten. Nee, in de eerste twee minuten een thuisclub vier corners achter elkaar kreeg. Nou, was dat georganiseerd? Was dat niet georganiseerd? Dat weet je niet. Je, je kan wedden op dat in de 15 minuten uh, dat er een ingooi wordt uh, gegeven aan één partij. Ja, je hoeft maar een foute paas te geven, de bal gaat uit. En dat dus, Van die 300 wedstrijden denk ik dat er maar heel weinig wedstrijden zullen zijn... waarbij daadwerkelijk het einduitslag is gemanipuleerd. Het zit hem ook in al dat soort andere dingen... van hoeveel gele kaarten krijg je, in welke ja. menu krijg je gele kaart. Je kan natuurlijk uh, op, op alles wedden en dat kan uh, heel erg breed gaan. En nogmaals, hoe, hoe kleiner de wedstrijden, hoe, hoe makkelijker dat te organiseren is. Welke gevolgen zal um, dit... Grote onderzoek van Europol en wellicht dat wat er nog... Uh... Nou ja, bekend gaat ja, worden. Ja, precies. Want dat zegt iedereen: hè. Dit, is, dit is het begin, dit is het topje van de ijsberg. Er volgt nog veel meer. Wat, wat zal dat betekenen voor het voetbal? Nou ja, op zich denk ik niet zo verschrikkelijk veel. Omdat denk ik dan ook wel duidelijk wordt. dat het niet altijd gaat om verkochte einduitslagen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ja, als je naar het wielrennen zit te kijken, ik als verboezeminist heb dat helemaal. heb je altijd het idee dat je naar een soort uh, Amerikaanse worstelwedstrijd zit te kijken. waarvan tevoren al duidelijk is en afgesproken is wie er gaat winnen. Uh, dat is bij het dat voetbal. Gevoel dat gevoel zal bij het voetbal niet ontstaan. Zeker niet het geval, uh, geval zijn wat je wel gaat krijgen. En ik denk ook veel meer, en dat, dat is dan uh, in, in, in, in de grapsfeer... op het moment dat iemand een stomme actie doet of zo. Dat iedereen om zich heen gaat zitten kijken of er wel belchinese in de buurt zijn. Dat soort dingen. Het, het wordt wel. Het, de bewustwording gaat groot worden dat, mm. dat het gewoon kan. En dat, uh, dat, dat er een, een groot risico is. Om, uh, om, om, om in, in, in wedstrijden waarin spelers weinig gebeuren. Zodra je daarin in merkt dat er grote bedragen op die wedstrijden worden gezet. En dat is een aantal keer gebeurd. Want het is een fantastisch signaleringssysteem. Hè. Hoe, hoe beter de gokwereld nu georganiseerd is... ook door het internet gokken... hoe duidelijker en hoe sneller wordt... dat er met wedstrijden wat aan de, aan de hand is. Dus, dus de signaleringsvorm wordt ook beter. Uh, maar de, de hele rare momenten dat je kan gokken... op onbevreemde op, op wedstrijdssituaties... Ja, dat zal altijd wel, blij, uh, okay. altijd wel blijven. En daar zullen mensen altijd op gaan reageren. Jan... Herben de Bruin, hoofdredacteur van Voetbalblad 11. Dank hoor. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Ja, fraude in het voetbal domineert ook de voorpagina's van de Ochtendblad. Het AD kopt Nederlanders verdacht van fraude met voetbal... en spelomkoping top ijsberg, noemt de Telegraaf Dan moeten we even naar Trouw, die waardige cartoon op de voorpagina. Um, Tom Jansen heeft hem getekend, hij krijgt een ruimte daar. We zien een man in een luie stoel, gezellig biertje erbij... wat krantenafstandsbediening, voetbalblaadjes. Klaar om een wedstrijd te kijken, maar in plaats van de buis... staart de man in een enorme rioolbuis waaruit een duistere draad... Druppelt. En even verderop in het AD doet oud prof Koen Burg nog een boekje open. Hij liet zich in 1999 voor een paar honderd euro omkopen. Toen hij voetbalde bij Westerlo in België. Hij heeft er nog steeds spijt van. Dit neem ik mee mijn graf in. Het heftige weer dan van de vroege ochtend houdt Twitteraars bezig. Hashtag regen en hashtag onweer zijn trending topics vanochtend. Daniel merkt op het onweer op veel plaatsen in mijn timeline. En dat heeft blijkbaar ook invloed op hun humeur. Oh. In België hebben ze er trouwens nog meer last van. Een storm heeft huisgehouden in Vlaanderen. VRT meldt op de site dat in Meulenbeken een garage en een serre zijn weggeblazen. In Oostrozebeken is de bliksem in een schoorsteen ingeslagen... en Oosterzeelen heeft plaatselijk een windhoos gewoed. Mm. Ik heb het gevoel dat wij iets gemist hebben hier sorry, ja, in de studio in Hilversum. Niet, hier niet terugkomen. Nou ja, misschien is een ramen idee hier. Het CDA wil minder macht voor Brussel. Meldt de Volkskrant. Fractievoorzitter Buma gaat de premier Rutte vandaag vragen... een groot aantal bevoegdheden uit Brussel terug te halen. Hm. Doet me denken aan Cameron. Um, het CDA is de eerste pro-Europese partij die de discussie aan wil gaan... over de vraag wat wel en wat niet in Europa geregeld moet worden. Regeringspartijen VVD en PvdA moeten nog bepalen... welke eisen ze premier Rutte richting de EU willen meegeven. En Buma wil onder meer regels over aanbestedingen, pensioenen... en milieuwetgeving nationaal regelen. Hij is het eens met, inderdaad, de Britse premier Cameron... die de discussie aanzwengelde met zijn toespraak over de EU twee weken geleden. Het is goed om te zeggen, ho, even weer terug naar Europa... en waar het ook maar weer om ging al dus Buma. En Buma spreken wij zo dadelijk na acht uur. Het AD nog eventjes heeft een... Uh... Stiekem een foto van Mark Dutroe op de voorpagina. Dutroe met een lange, grijze baard. Hij heeft volgens sommigen wel wat weg van Saddam Hussein naar zijn aanhouding. Een veroordeelde kindermoordenaar, Dutroe, verscheen gisteren in de rechtbank... om vrijlating te vragen. De Telegraaf heeft gesproken met Pieter van Vollenhoven. Die wil dat agenten zelf de hoogte van een boete kunnen vaststellen. Nu komt een overtreder vaak met een waarschuwing weg... omdat agenten de boetes te hoog vinden en daardoor aarzelen een bekeuring te geven. Moeten we even naar de Telegraaf, want um, de krant heeft de jacht geopend... op oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen. Op de voorpagina een uh, luchtfoto van het huis van van Keulen. Mm, mooie villa, moet erbij gezegd worden. foto is genomen met een hexacopter, een uh, ja, vliegende camera... met zes propellers... Fotograaf is meegenomen, trouwens door de politie. Maar de telegraaf zegt dat alle vergunningen aanwezig waren om met zo'n hexacopter te vliegen. Ja, er staat nog een rare foto op de voorpagina van de Volkskrant. Het gaat om een kip met een soort luipaardvel. En dat is een stukje vliesstof dat wordt vrijwilligers van de vogelopvang in Naarden tot een soort jasje is gestikt. <laughs> Voor Fomfai kip op de foto is er een van een stel dat is gered uit een scharrelschuur. Waar de kippen zo dicht op ingepakt waren dat ze zichzelf aan elkaar kaal pikten. Een plakje ham op zijn hoofd. Of is ja, is dat... dat moet een soort jas dus zijn. Wat is dit? Dat is de kam Oh, van dat is een plakje ham. Wat <laughs> ziet het eruit? Kip met ham.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 Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op Landal.nl. Kunst uit de Gouden Eeuw is tegenwoordig een fortuin waard. In die eeuw zelf werd de kunstmarkt uitgevonden zoals we die nu kennen. Met handelaren die een kunstenaar kunnen maken, maar ook breken. Kijk naar de opkomst en de neergang van Rembrandt... die zelf de prijs betaalde voor de kunst. De Gouden Eeuw, vanavond vijf half negen, Nederland 2. Dit is Radio 1.